Al net schudt met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft een intentieverklaring getekend... met Tata Steel over de verduurzaming van de staalfabriek. Daarmee is tussen de 4 en 6,5 miljard euro gemoeid... waarvan het Rijk 2 miljard voor zijn rekening neemt. Een van de twee fabrieken op het terrein in Emmuiden, die nu nog op kolen draaien, wordt gemoderniseerd en gaat over op aardgas... In de Golf van Aden bij Jemen is een vrachtschip aangevallen... dat vaart onder de Nederlandse vlag. Dat meldt een Brits maritiem inlichtingenbedrijf. Het zou zijn gebeurd op ruim 200 kilometer uit de kust van Jemen. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel en er is brand uitgebroken. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en hoeveel mensen er aan boord waren. In de Spaanse regio's Valencia en Catalonië is veel overlast door zware regenval. De Spaanse Weerdienst heeft code rood afgegeven. Scholen en andere openbare plekken bleven vandaag dicht en morgen ook. Vooral in Valencia wordt de komende uren nog veel regen verwacht. Vorig jaar viel er in oktober in Valencia en Catalonië ook al veel regen. Het leidde toen tot hevige overstromingen. Daarbij kwamen toen 235 mensen om het leven. Familieleden van 48 Israëlische gijzelaars... hebben een open brief gestuurd naar de Amerikaanse president Trump. Daarin vragen ze hem om de druk op premier Netanyahu op te voeren... Ze willen dat hun premier akkoord gaat met het Amerikaanse plan om de oorlog te beëindigen. Volgens hen handelt Israël niet in het belang van de gijzelaars door de oorlog juist uit te breiden. Trump en Netanyahu ontmoeten elkaar vanavond in het Witte Huis. Het weer. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog en het waait nauwelijks. Morgen vroeg misschien wat mist. Daarna af en toe zon en een kleine kans op een bui bij 16 tot maximaal 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Vertraging op de A9, richting Alkmaar tussen Akersloot en knoop Het Kooi meer drie kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn daar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 gezelschap zijn met z'n drieën die drummer van deze band, dat is Gideon. Die zit ook in Talks Make Do, maar die drumt hier dus ook mee en dat doet hij in de band Icarus en dat is de band van Kilian Maimon. En Kilian, die ken ik ook weer uit het circus wat Rob Akda Award heet. Nou, dat is meteen ook het begin van dit fijne uur en dan moet ik ook kijken of alles werkt, want... Ik gooi die schuif in één keer open... en dan uh, wil ik uh, kijken of ook Hessel... met die spreekmicrofoon... kijken of het uh, ook allemaal het uh, doet. Of ik niet nog een, uh, een kanaaltje open moet zetten... of uh, weet ik nog wat. Ja? Nee? Ja, maar goed, dat je is... je nou, uh, dat ge... wacht even. Dan ga ik nog eventjes uh, Icarus nog even verder afkondigen. Want het is namelijk een eerste single... en dat nummer dat heet Running... En als het goed is, uh, dan uh, heb ik uh, nu uh, live verbinding met Hessel uh, Moeselaar. Ja. Uh, nog een keer? Nog een keer? Ja. Ja! Ja, ja. ja ik had het uh, knopje. Ja, het, uh, er zit hier op uh, deze schuif zit een, uh, een kanaalknopje lijn 1 en lijn 2. En dan zit ik te drukken en dan hoor ik niks en in eerste instantie. En nu ja. doet hij het wel. En nu doet hij het wel. Ja, Hessel, um, jij reed hier onderweg naartoe. Uh, en toen zei je: Ik ben hier eerder geweest. Ja. Met. Met, tien, tien, niemand, met niemand minder dan Lijf de Leeuw, ja, hè? Want dit, uh, ja, dat is ook uh, een uh, fenomeen. Want is een, ja, dat kan uh, me nog wel herinneren, ja. ja. dat is uh, tien jaar geleden. Ja. Maar ik herkende dit zoldertje uh, ja, dat, ervan. Maar ik ja, wat, wat weet niet uh, precies uit uh, waar dat dan voor was, hè? Maar, uh, ja, nou ja, dat, dat, ik denk met een begeleiding met iemand uh, ja. die uh, toen op een gegeven moment. Lijf hier was heeft hij voorbij. Dat, uh, ja, ja, Lijf was erbij.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 Dat je vanuit een, zeg maar een puur klassieke achtergrond, je zegt het al, hè, je speelt dan bladwerf, vanaf blad van een werkje van mensen die al uh, heel lang geleden overleden zijn. Ja, en, ja, ja, ja. En, Maar wat was het moment dan dat je zeg maar, compleet eigen muziek ging maken? Zat, nou, dat was dus kan je die dag nog herinneren? Kan ik kan me nog wel herinneren, dat is eigenlijk in de coronatijd. Toen al de, alle concerten, zeg maar. Uh,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 Ja, en dat was hem. De eerste van de uh, van reeks. New Life. Um, laat ik eerst ook even beginnen, want uh, die viool die zat er zeker in. Um, ja. Even over die Vial. want uh, je mag als je, ik weet niet of die camera er een klein beetje zodat je recht in die camera een beetje kan kijken. Want uh, je moet niet naar mij kijken, maar je moet die oh, camera er beetje in kijken. Want anders dan, uh, uh, dat, is een beetje, uh, ja, dat is een beetje zo uh, de, uh, de camera opstelling. Uh, maar over, uh, ja, over, over die muziek uh, gesproken, want wat heb je eerder, eerst uh, gespeeld? Um, je bedoelt qua uh, Instrumenten, ja. Nou, eerst was de viool er wel. Ja. ja, de viool was er duidelijk als eerst. Uh -huh. uh, dat speel ik al sinds ik acht ben. Uh -huh. uh, en ja. Ik ben nu 30, dus uh, reken maar uit. Dat ze... <laughs> heb je altijd al gedaan, viool? Ja, ja dat heb uh, nooit mee gestopt toen ik ermee begon. En, uh, ik moet in die camera kijken. Ja, ja, ja precies, ja, precies, ja, precies. Ja, ja, ja, ik kijk, precies kijk naar jou. Kijk, want, uh, ja, ja, je mag nee, even, ja, want, maar, maar het antwoord even dan ja, in die camera geven. Nee, dus ik ben begonnen toen ik acht was. Ja. Eerst met viool en uh, ja, voor de kenners, het is een alt viool eigenlijk. Ja. Dus die is iets lager, iets melancholischer ook dan een viool. Mm -hmm.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 Waaronder de laatste was in de Melkweg, in de nacht. Ja. <laughs> maar ja, dat zijn allemaal, allemaal ervaringen ja, die, die is, enorm helpen. Het is natuurlijk. één grote ervaring eigenlijk, die popgrond. Dus, ja, ja, en soms ook minder leuk. En soms ja. leuker dan verwacht. Ja. Dat is elke keer uh, een ja. beetje anders. Ja. Maar ja, je, je leert er veel van. En uh, ja, het is nu wel zoiets geworden... Ja, dus we hadden het net erover. Maar uh, in het begin ben je nog heel afhankelijk van bijvoorbeeld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 Mmm.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 dus ja, dit, dit nummer ja, dat heeft voornamelijk viool en een kleine synthesizer-touch. Ja. Maar ik dacht, uh, dat is misschien wel toepasselijk om uh, lekker... Uh... Nog, één, nog één ding over die synthesizer-muziek, want Zeker. het doet mij eigenlijk ook een beetje denken aan uh, de jaren zeventig toen ik op een gegeven moment bevangen werd door de synthesizer-muziek ja? van ene meneer Jean-Michel Jarre. Zegt hij dat wat?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 Ja. Goed, uh, de, de, de laatste voor vandaag uh, ja. van jouw kant is Overtime. Overtime, yes. Lange horen.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 giving up. Van zo'n set is dat je hem even gewoon met een, met een tafel kan optillen. En hem eventjes aan de kant kan schuiven. Want de volgende die staat straks klaar en dat is Nina Lin. Die gaat in het komende uur spelen. <laughs> het doet mij een beetje denken aan een programma. wat ik altijd zaterdagmiddag zit heb beluisteren. bij RPL Woede bij collega Maarten Verduin. En die heeft dat ook wel eens twee artiesten, meestal twee acts. Uh, maar in dit geval uh, hebben wij dat nu ook. Dus we hebben een, uh, een soortement van change Alleen, dat gebeurt dan wel in één en dezelfde ruimte. Dus dat is het kleine verschil. Maar goed, uh, dat is uh, even voor, uh, voor latere uh, mededelingen zorgen. Um, Lo Eriks hoorde je met uh, Dark Knight Gloom. Daarvoor hoorde je Lemon met Maybe It's You. We gaan eruit met deze dame. En die is ooit geweest in juli van het vorig jaar. Ook van een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Sing aan, het save my heart. You go everywhere.